...dagen en een voorspoedige start. Dikter Haark met het mensen dat met drank op achter het stuur zit is in tien jaar tijd bijna gehalveerd. Dat constateren onderzoekers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De afname is volgens onderzoekers mede te danken aan de bobcampagnes. campagnes Vooral na kroegbezoek stappen mensen minder vaak dronken in de auto. Na bezoek aan familie en vrienden zitten mensen relatief juist vaker met drank op achter het stuur. President Obama heeft in Newtown gesproken met nabestaanden van de strijdpartij op de basisschool Sandy Hook. Daarna was hij bij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers. U bent niet alleen in uw verdriet. Het hele land huilt met u mee, zei Obama. Op het podium brandden 26 kaarsen voor de slachtoffers van het bloedbad dat de 20-jarige schutter vrijdag aanrichtte nadat hij eerst zijn moeder had doodgeschoten. De opgeleide discussie in de Verenigde Staten over vuurwapens leidt tot concrete plannen om het vuurwapenbezit terug te dringen. Een aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt die automatische vuurwapens verbiedt. Nog deze week moet een wetsvoorstel worden ingediend. Eerdere voorstellen om de regels voor wapenbezit te verscherpen werden vooral door Republikeinen tegengehouden. Uitzendbureaus bieden autochtonen een banen aan dan allochtonen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Twintig acteurs proberen in opdracht van het SCP werk te vinden. Twee banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochton gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau nodig. Een allochton zeven. Een uitzondering vormen Marokkaanse Nederlanders die maken volgens het SCP evenveel kans als autochtone Nederlanders. In Afghanistan zijn zeker tien meisjes om het leven gekomen door een explosie. Vermoedelijk ontplofte een landmijn toen ze brandhout aan het sprokkelen waren. De meeste slachtoffers zijn tussen de 9 en 11 jaar oud. Volgens de Afghaanse autoriteiten ontplofte de landmijn toen een van de meisjes er met een op sloeg. Het weer af en toe een bui. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Temperatuur vandaag rond 7 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de randstad staan. Onder meer op de A6 richting Muiden. Bij Almere Poort 8 kilometer. A7 richting Zandam. Bij de Af en Wormen 4. Verderop 4 kilometer voor Knopend Zandam. A8 richting Amsterdam. Daar staat ze dus west en Knopend Koenplein 6 kilometer. A9 richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knopend Badhoevedorp 10. Op de A13 richting Rotterdam, bij Dels Zuid 5 kilometer, A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Echteld en Tiel West 5 kilometer en verderop in de richting Europort Bij Stierrecht West 5 en 4 kilometer voor Klopendvaanplein. A16 richting Rotterdam, bij randweg Dordrecht 4 kilometer. A20 in de richting Gouda, daar staat is dus de Vlaarding Knoop en Knoopentenbrechtseplein 8 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland, daar is een ongeluk gebeurd bij Polderplein. Er staat 6 kilometer en er zijn twee reestelken dicht. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Utrecht Noord en Klobelunetten 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afritten Dolder 5. En op de rijbaan richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort Vathorst en Leusden Zuid 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In plaats van Level 42 toe weer eens terug te horen op de Zandvoorts Radio. Your de children say. Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Jawel, we zijn er weer. Goedemiddag albert en uh, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja. Een versierde studio aan het Gasthuisplein. Het lijkt wel feest. Ja, het is zeker feest. Het is gezellig Vandaag in de studio. Helemaal. Het is gezellig in de studio luisteraars. Maar het is toch een beetje een ja, grijsachtige zaterdagmiddag. Maar goed, wij maken, we gaan er weer een feestje van maken, hè Rob. Hij nou, is voor ons alweer opgelost, hè? Die ja? grijsachtige zaterdagmiddag, <lacht> toch? Ja, niet? is alweer opgelost. Dat bedoel ik. Goed. Jij wil weten wat we gaan doen vandaag? Ja, vertel. Nou. Vertel. Oké. Okay. Ja, luisteraars, uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand, want er zijn weer van alles uh, te doen in, in en rondom Zandvoort, en met name met, het, uh, met die fijne feestdagen in het vooruitzicht. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want om half vier is het zover de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht, en uh, ik zou u zeggen, het valt erg mee, de kou de komende dagen. Dus om half drie het weerbericht. Om half vijf, zoals u van ons gewend bent, het dier van de week. En die luistert naar de naam Indie. Ja, ja, Indie. En liefhebbers van het gedicht van de week, ja, hij komt er weer aan. Uh, kwart voor vijf is het weer zover, het gedicht van de week. En u moet er wel Engels voor kunnen, want het is een Engels kerstgedicht... onder de titel van All I Want For Christmas is... Ja, puntje, puntje, puntje, puntje. Maar goed, hij is in het Engels vandaag. Dus All I Want for Christmas, het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. Om kwart over twee gaan we praten met Marjolein Schilder en Soeschef Elvira. Omtrent het kerstdiner 2012. Hoe, wat te doen en zeker wat te laten. En wel handige tips om gezellig met je gasten thuis de kerst te kunnen gaan vieren. Kwart over twee: het interview met Marjolein Schilder, de chef van Lady Chef aan de Zeestraat. En als ik naar die hapjes kijk die ik voor me heb... maar die gaat er straks even uitleggen wat dat allemaal voor heerlijke... Hoe noem je dat nou weer? Zo vooraf, voor het eten? Amuse. amuse. Nou, ik heb hier zes amuse. Inmiddels vijf amuses voor me staan. En luisteraars, ze zijn heerlijk. De schaatsbaan, de ijsbaan... Is, gaat vandaag weer feestelijk geopend worden. Voor de rest natuurlijk nog veel Zandvoorts nieuws... en veel kerstmuziek, hè, kijk, we zijn al helemaal in de stemming over Ja, Word, helemaal... Jodel de jodel. De jodel. De jodel. De jodel de jodel. Hier is André van Duin en de Bussen. Goedemorgen. Goedemiddag. Dat zit zo, ik ben een klant.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 De buurt super. Goedemorgen. Uh, ik ben een klant heeft u wel kerstpakketten? Kerstpakketten? Ja. Wat voor kerstpakketten? Welke kerstpakketten? Ja, maar kerstpakketten oh, oh, ja. dat je zegt, jongen, jongen wat een kerstpakket? Of kerstpakketten dat je zegt, jongen, jongen waar hebben ze die oude kleren zo je vandaag al? Kerstpakketten dat je zegt, jongen, jongen waar hebben ze die oude kleren zo vandaag al? Ja, dat is weer nieuw. O. Oh.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 Maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke groen uit Doetinchem. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke groen uit Doetinchem? Nou, dat is weer nieuw. Hm, huh, nou doet u die dan maar. Die hebben we niet. Maar wat hebben we dan voor kerstkaarten? We hebben helemaal geen kerstkaarten.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 Goedemorgen. Goedemiddag. Ik heb alleen een winkelbouw. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dan ga ik dan alweer? weer. Ja, goedemorgen, Goedemiddag. Dag, tot de volgende keer. Goedemorgen. Goedemiddag. Tot, tot de volgende, volgende keer. Sneeuw, warmte, warmte, warmte. Kerst. Kerst. Met CFM. next to me It's just the same Just the same Uh, ja, meteen, meteen, meteen, meteen, meteen, meteen, dat, dat is wel vallend geluid. Joder Chris Ria en Driving Home for Christmas. Het is zaterdagmiddag, voort op zaterdag, bijen tot aan 5 uur vanmiddag. En wat gaan we eten tijdens de kerst? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, en daarvoor is aangeschoven Marjolein. Marjolein, welkom in de studio. Een hele goede middag. Leuk en om hier te zijn. Voor de luisteraars, dit is onze chef-kok van ZFM fm En uh, tevens ook van uh, Lady Chef aan de Zeestraat. Ze wordt uh, geassisteerd door Elvira, haar drie maanden geleden toegetreden als sous-chef. Ja, ja, leerling sous-chef. Ja. Geweldig. M mijn kleine pupil. Ja, ja, ja. Helemaal leuk. Ja. Uh, voordat we ook maar ergens over gaan praten, je hebt wat uh, amuses meegenomen voor ons. Ja! En waar bestaan die uit? Ja, ik ja. moet, moet het missen luisteraars, maar ze zien er heerlijk uit. Nou, dit zijn de hapjes voor de opening, straks voor de ijsbaan. En het is een bladerdeeg, even een hapjes is een bladerdeegbakje uh, met zandvoortse duimpiepersalade. Dus is ranoham eroverheen en een heel klein beetje mayonaise. Het andere hapje zijn gegilde koekjes met fijn gesneden mosterdfruit. En het andere hapje is huisgerookte ene met balsamico stroop. Maar het, het, het feit dat jij uh, Zandvoortse uh, uh, aardappelen gebruikt. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan kan je met recht spreken, van een streekgerecht. Juist! Ja, maar het is heerlijk. Maar die ja. aardappels zijn lekker ziltig, mooi volle smaak. En dat is echt leuk. Leuk? Ja, en de hobbyisten die doen dat. En ik vind het geweldig dat ik dat mag afnemen van ze. Dus die wisselwerking is echt te gek. Ja, ja ken, je, ken je die grap al over die Zandvoortse. Hoe noemen ze ze ook alweer? Kruiden aardappelen? Die nee, duinaart, nee, nee. Duin want er was iemand die, die wou ook een keer onderhands even van iemand kopen die zo'n landje had. Ja. En uh, die, gaf, die, die, die, die had die betaald en toen uh, werden werd die aardappels overhandigd. Maar toen vielen ze. Ja. Waarop die verkoper zei van, ja, dit zijn hele chique, dit zijn dubbel geraapte <lacht> <lacht> Goed. Um, Even het volgende. Een poosje geleden was de Michelin-sterren uh, uh, weer uh, allemaal in het nieuws. Ja. Maar jullie hebben ook een prijs. Ja, zeker. Yay. Vertel. Ja, we zijn uh, genomineerd voor de Instoppers, Tenminste, genomineerd. Dat hebben wij gewonnen. Dus uh, dat is hartstikke fijn. En op INS, uh, dat is een grote, uh, maken, uh, de gasten kunnen daar de sessies op schrijven. En dat wordt ook zeg maar, gecontroleerd door de proefers of zo. En die gaan dan controleren en checken en dan krijg je dan ook weer cijfers van. En uiteindelijk kom je dan bovenaan zo'n lijst te staan, dus uh, Dat zijn we dat gewonnen. Wat voor, ik bedoel, het loopt naast Michelin moet ik zeggen, maar dat zijn dus mensen die bij jou zijn wezen eten? Ja, het staat helemaal los van Michelin hoor. Je hebt heel veel ja. recensie uh, e sites waar mensen op kunnen kijken. van ze ergens gaan eten. Ja. En INS is zeg maar de grootste e site uh, van Nederland. Ja. En uh, op een gegeven moment krijg je dan een brief in de bus van: uh, We hebben bij je gegeten en we zijn tot de volgende conclusie ja, gekomen. Ja, ja, ja. ja, dat is echt heel apart. Ik kom zo in één keer oud Blue en in één keer zo s'avonds kijken ze online. Ik denk: Hè? Topper? Ik ja. denk: Huh? Oh, echt! Oh, hoi, hoi, hoi! Ja, maar dat is toch geweldig? Ja, Dat was echt geweldig, ja. Dat is echt top. Ja. En heb je ook al reacties over gehad van je gasten? Uh, nou, nee, niet zoveel. <laughs> <laughs> ja, zijn... jawel, jawel, mensen vinden het wel heel leuk. Ja, nou, dat is wel we... erkenning voor je werk. Ja, dus echt erkenning voor je werk. Kijk, ja. het, het feit ook dat Elvira is bij aangeschoven en je hebt ja. ook iemand extra in de bediening, dat, dat ja. zegt wel wat hoor. Ja, ja het, gaat ook, het gaat ook heel erg goed. Ja, het gaat goed. Ja. En, en de manier van adverteren, die zo jij dat doet, is gewoon van mond tot mond, hè? Ja, nou, adverteren doen we op zich niet. Nee. <laughs> maar uh, wat, ik dan, wat we dan wel doen, is bijvoorbeeld nu die hapjes voor de ijsbaan... of als iets leuks uh, gedaan ja. wordt of zo onderling, dat, doen we, dat doe ik dan weer wel. Maar geen uh, adverteren of Nee, maar zo. van huis uit had jij op een gegeven moment ook een soort cateringbedrijf. Ja. Maar ja, sinds lady chef uh, natuurlijk een succes is geworden. Want dat mag je toch wel, mogen we toch wel stellen. Ja, ja. Het is boven verwachting gegaan. Ja. Dan heb je dat catering natuurlijk wel iets op de tweede plek gezet, denk ik. Ja, doen we niet. Wat doe je dan? doen we Wat, vanmiddag dan? niet. Ja, nou, je hebt vanmiddag die cateringhapjes, maar ja. zeg maar, die, die grote cateringopdrachten die ik voorheen deed, dat, dat, dat kan ik niet meer combineren met het restaurant. Dat hebben we helaas moeten laten varen. Maar. Nog even terug naar die, uh, die zesde plek, want uiteindelijk zijn jullie zesde geworden. Ja. Uh, ja. En uh, wie stond er op twee? <laughs> De Bokkerdonnes. <laughs> en, en jullie op zes? Ja, ja. Nou, dat moet ja, dat dat toch geweldig zijn? Ja, dat was echt vet gaaf. Dus echt kikken, ja. Dat was echt mooi. Ja, ja dat is echt. Uh... Nou, ik ga met jou trouwens niet praten over. Uh, uh, over nou ja, over je, we gaan het wel even over je kerstmenu hebben. Alleen, ja. Uh, ja, nee. ik, kan, ik, kan, ik kan je wel bellen voor het tafeltje, maar volgens mij zit je vol. Ik zit er helemaal vol, beide dagen propvol. Ja. Dus uh, ja. En, we en, kunnen het wel we over het kerstmenu hebben. En, <lacht> dat, wel, <lacht> dat wel. Ja, kijk, maar uh, ben je net vol geraakt? Ik bedoel, zit je al weken uh, dat, ja, dat we van tevoren al, al gereserveerd ja, hebben? Nou, een maand van tevoren zaten we al vol. Wat me wel intrigeert, bedoel, ja luisteraars, u kunt helaas niet meer reserveren tijdens de kerstdagen. Maar er zijn nog volop gelegenheden in Zandvoort waar u wel kunt reserveren. Kijkt u maar in de Zandvoortse krant, want ze staan vol van de kerstdiner's op de diverse locaties. Dus u kunt nog uh, bij de diverse restaurants terecht voor uw kerst, uh, uh, kerstdiner. Kerstdiner. Je, je ziet heel vaak in restaurants dat ze met twee gangen, twee ploegen werken als het ware: ja. om zes uur een ploeg, ja. eters en dan om negen uur weer. Dat ja, doe jij niet, hè? Nee, daar heb ik een ontzettende hekel aan. Ja, en waarom heb jij daar een hekel aan? Nou, want als je uit eten gaat, dan ga je ook uit eten. Dan wil je geen, uh, geen, geen tijdlimiet hebben van... nou, je moet om half acht weer weg, want de volgende komt weer aangeschoven. Nee, daar houden we niet van. Dat doen nee. we nooit. Nee. Oké, okay, uh, dus, maar dan kunnen mensen dus rustig eten en gewoon ja, de tijd ervoor nemen. Ja, en... gewoon even lekker na zitten met een kopje koffie. en ja, wat lekker. Dus gewoon, le gewoon lekker rustig, altijd. Maar wat ik ook zag toen ik op jouw site keek, is dat je naast het kerstmenu wat jij hebt, ja. uh, ook à la carte kan eten. Ja, dus ze kunnen kiezen. Dat ja. is een bewuste keuze geweest? Ja. ja. Want veel restaurants. Het is of het kerstmenu of niks. Uh, ja, daarom. Wij, wij doen gewoon alles. Oh. <tis> Wij hebben go, gewoon go dus mensen zeggen van, nou, ik hoef niet het, het kerstmenu, hoef ik niet, maar die kunnen eventueel gewoon van à la carte, konden, kunnen à la carte. Ja? De, ja. Mensen die gelukkig zijn geweest en gereserveerd hebben, die kunnen die, ook... Die kunnen uit alles kiezen. <s -tis> <tis> ja. Oké, okay. suggesties voor kerstmenu's. Want kijk, er zijn ook mensen die op een gegeven moment uh, thuis blijven en het, uh, het, gewoon het, het, aan familie gaan vieren. Ja. En dan is dat dus vervelend dat je dan uren in de keuken moet gaan staan. Dat ja, hoeft dat niet. Ja, dat is he? lastig. Dat hoeft er zeker niet. Maar alles zit in de voorbereiding, oftewel de mise en place uh, of uh, zo, het heel Daar is Frans woord. Ding ding. Ding ding. Ja, ja, dat is inderdaad wel de truc. En uh, ja, vooral met grote stukken vlees. Als je een entrecote hebt, bijvoorbeeld, haal mooi bij de slager vandaan. Dan heb je het allerbeste vlees. Even om en om aanbraden: roosmijnen, tijm eroverheen, knoflook. Een lekker een braadje eroverheen. En laat het gewoon op 80 graden gewoon een uur in die oven staan. Daarna wordt hij gewoon heel mooi rosé. En dan gaat hij ook niet doorslaan dat je denkt, wauw, hij, hij, hij is wel dan, maar dat is een mooi dossier. En dan nou, net voordat de gasten gaan aan tafel gaan, zie ik erover over iets heten, mooie dikke plakken snijden en klaar. Maar dan kan je gewoon bij je gasten zitten en dan... Dan kun dan dan je bij je gasten zitten en hoef je niet te denken, oh, uh, hey, ik moet het vlees aan... Uh, aan uh, draaien. Nee, amusies kan je ook van tevoren klaarmaken. Ja. Ja. Krijgen, hè, dat is, oh, da, daar zit, ja, wel de voorbereiding daar zit het mee. Je zegt het, mis en plas. Ja. En een uh, soepje ligt soepje vooraf. Er hoeft ook, ook niet veel werk te zijn. Dat is altijd makkelijk. En dan heb je toch wel een zo relaxed mogelijk stress. Uh, stress. Kerst. Geen kerststress. Uh, geen kerststress. Uh, ja. ja want <laughs> <laughs> Volgens mij heeft hij last van <laughs> kerststress. Kerststress. <laughs> Goed, dus laat de, de la, laten over zijn werk doen. Dan heb jij tijd voor je gasten. Ja. En dan uh, op een gegeven moment. Uh, nog een tip voor een eenvoudig toetje? Eenvoudige toet. Eh, uh, Tuurlijk, altijd. Een chocolade uh, panna cotta. Dat is hem. Ga gang. Een chocolade panna cotta voor vier personen. Daar komt hij. Tadaa. Pen en papier al. Eén blaadje gelatine. 250 gram room. Een half vanille stokje, 50 gram suiker en 25 gram pure chocolade. Wat ga je doen? Je gaat de, het blaadje gelatine ga je weken in een bakje met koud water. En dan ga je de chocolade smelten. Dus het liefst aubermerie, weer het dure wordt. Dus een panje kokend water, daar een pannetje met chocolade rustig smelten. Daar de room aan toevoegen. Met het vanille stokje natuurlijk, want dan kan je lekker door die room heen trekken. Ja. En daarna de, het blaadje gelatine erin oplossen. Even wachten tot het een beetje is afgekoeld, en het klein beetje gaat chilleren. Yeah. En dan in vormpjes schieten. That's it. Dus dat is al voor de mise en plas in de koelkast. En luisteraars, dit programma wordt maandagmorgen herhaald. <laughs> <laughs> voor de tip. Goed. Maar dan kan je lekker bij je gasten zijn. Je kan veel voorbereiding doen en je kan je tijd aan je gasten besteden. Ja, dat is wel de truc voor kerst, vind ik. Ja. Goed. Ik weet genoeg. Heb jij nog iets? Uh, nee. Nee? Ik wens jullie hele fijne kerstdagen. Ja, nou, jullie ook natuurlijk. Gekeken. Ik wens jou ja. een fijne januari toe. Heerlijk. Ja. <laughs> Marjolein, geweldig dat je er was. Het was wel heel leuk om hier te zijn. Bedankt. En uh, we zien elkaar en we spreken elkaar volgend jaar weer. Doen we. Heel veel sterkte met de kerstdagen. Bedankt. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Uh, die gaan uh, ja, richting uh, de keuken natuurlijk... om de hapjes klaar te maken voor de ijsbaan. Vanmiddag de officiële en feestelijke opening van de ijsbaan in Zandvoort. In? Het is drie. zo gaan we gaan doen, Albert-Jan. Het gaan weerbericht we? voor de komende dagen. Ja, vanmorgen is geen nog uh, geregeld de zon... maar vooral vanmiddag is er ook een buienkans. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is vrij krachtig in de polder... en krachtig toch hard aan zee, windkracht 5 tot 7... En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Vooral in de loop van de nacht kan er weer een bui vallen en het koelt af naar een graad of 6. Morgen schijnt geregel, wederom geregeld de zon en blijft het op een lokaal buitje in de vroege ochtend na droog. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Zondagavond en maandagnacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft droog en het koelt af bij een matige zuidelijke wind naar ongeveer 5 graden. Maandag is er bewolkt en valt er regelmatig een bui. Vooral in de middag is er ook ruimte voor wat zon. De zuidwestelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en een enkele opklaringen. Er is een bui en er waait een meest matige zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 tot 5 graden. En tot slot dinsdag. Dinsdag vallen er ook buien, maar soms schijnt ook de zon. De westelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar waarde van rond de 7 graden. Oké, okay, de komende dagen dus uh, geen last van gladheid zoals uh, de afgelopen dagen. Geen sneeuw en geen narigheid. Heerlijk gewoon. Wil je het weer nalezen? Dat kan op www.ricoweer.nl of ga naar www.meteopagina.nl. Dat was het weer! Womek en Womek. Van het jaar. Zie FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. As dry as a fox, as strong as an ox. As fast as a hare, as brave as a bear. As free as a bird, as neat as a word. As quiet as a mouse, as big as a house.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 Zaterdagmiddag bij CFM. Dit was Lenka en Everything at Once. En wil je de Euro Breakdown horen? Luister je gewoon elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5. ze alle 6:40 voor je op een rij. Toch, Albert Jan? zeker. En het wordt herhaald op de zaterdag, geloof ik, hè? De zaterdagavond. Ja, ja. ja, ja. klopt. Ja. Goed, nou, uh, luisteraars, het zal u niet zijn ontgaan. Uh, afgelopen week is er weer volop gewerkt om de schaatsbaan weer in gereedheid te brengen... en weer een heerlijk gezellig winterwonderland te creëren op het Raadhuisplein. En vanaf vandaag kan het dus weer volop geschaatst worden op het Raadhuisplein. Voor de derde keer in successie ligt er drie weken lang een schaatsbaan in het centrum van Zandvoort. Met een oppervlakte van niet 225 vierkante meter... is de schaatsbaan zelfs iets groter dan de voorgaande jaren. Uh, en tevens zal er weer een terras zijn... waar echte winterse drankjes en gerechten genuttigd kunnen worden. En ook zal Harry Oliebol achter de présence geven. Dus een heerlijk uh, oliebol kan u ook nuttigen. De ijsbaan, die opnieuw is gesponsord door Hollands Casino Fonds, de gemeente Zandvoort en de particuliere ondernemers, wordt vandaag rond de klok van 5 uur officieel geopend. Op de eerste dag kan er, behalve tijdens de openingshandeling, tegen een gereduceerd tarief van 3 euro geschaatst worden. De overige dagen is het tarief 5 euro en dat is inclusief de eventuele huur van een paar schaatsen en een glas limonade. De 10-rittenkaart kost 45 euro. De openingstijden vindt u op www.winterwonderlandzandvoort.nl www de baan is geopend tot en met zondag 6 januari en wordt op de avond ervoor weer besloten met een kinderdisco op het ijs. Vorig jaar was dat namelijk een grandioos succes. Er was bijna geen ruimte om te schaatsen, zo druk was het. Maar op en rond de baan was het voor jong en oud erg gezellig. De baan is niet, zo, is niet mogelijk zonder de belangeloze inzet van uiteraard vele vrijwilligers. Ook zij beleven met heel veel zier aan dit schaatsevenement. Dat is duidelijk merkbaar. Wilt u ook onderdeel van dit succes zijn? Meld u zich aan via de, de website, zoals ik hem al, al noemde. Dus dat is www.winterwonderlandzandvoort.nl Dus er wordt weer volop geschaatst. En de muzikale omlijsting yes, is in hoogste uh, Lekkere muziek zo uh, tijdens het schaatsen. CFM Zandvoort natuurlijk, Albertjan. Ja, dat zijn wij. Jazeker, En we gaan straks uh, ook even proberen te schakelen... naar het winterwonderland in Zandvoort. Winterwonderland. We hebben er zin in. feels great. You can do the job when you're in town Volgens mij gaat er wat gebeuren, Robert-Jan. Ja. Yes, come on, quiet. You better watch out, you better not cry Wij hebben inmiddels wel 10.000 versies van Santa Claus is Coming to Town. En dit was hem, ditmaal live gezongen door Bruce Springsteen. Santa Claus is Coming to Town. We hebben zin in de kerstdag. En uh, heel veel activiteiten natuurlijk is al voor het, uh, albert Ja, en ik licht er alvast even één uit, want die, is echt, uh, die heeft even, uh, echt even aandacht verdiend. Want we, we hebben het over het kerstconcert van Classic Concerts. Het zeer bekende kamerkoor Kantalwiele uit uh, Alphen aan de Rijn... verzorgt net als in 2007 het kerstconcert van de stichting Classic Concerts. En uh, ik heb het over morgen, hè? Het koor staat onder leiding van dirigent Simmel Stelling... en wordt muzikaal ondersteund door Gerard Poort... de vaste organist van het koor aan het beroemde orgel. In het kader van de Kerkpleinconcerten zal het koor morgen uh, in de optreden in de protestantse kerk aan het Kerkplein. Het koor is in 1987 opgericht en bestaat uit 16 leden. Alle koorleden zijn in hun vrije tijd enthousiast beoefenaars van de zangkunst en hebben zich op dit gebied geschoold. Het repertoire van het koor is breed en varieert van muziek uit de renaissance tot en met de huidige eeuw. Alhoewel het koor ook werken uitvoert met orgel- en orkestbegeleiding is het gespecialiseerd in a cappella werken. Zij treden regelmatig op tijdens concerten en kantantendiensten... in Alphen aan de Rijn en zeer wijde omgeving. Cantabile wordt alomgeroemd vanwege de heldere en transparante koorklank. Verder laten de vele concerten een diepe indruk achter bij de bezoekers, omdat de muziek met emotie wordt gezongen. Het programma vanmorgen is heel divers. Voornamelijk veel bekende Engelstalige carols van onder andere een aantal van David Wilcox en Benjamin Britten zullen de revue passeren, maar ook Franstalige kerstliederen worden niet achterwege gelaten. Het veelbelovende concert begint om drie uur en om half drie gaat de kerk open. Entree bedraagt vijf euro per persoon. Dus liefhebbers van uh, klassieke kerstconcerten zijn, vanmorgen, zijn morgen van harte welkom vanaf half drie. Het is een uh, echt huiskamerkoor, hè, heb ik vanmorgen ja, gehoord. het is echt helemaal leuk. Huiskamerkoor en met een paar nummers, dan uh, mogen we lekker gaan meezingen, hopelijk Jan. Ja, jou, dus niet met wel, allen. wel even goed bij stem zijn, hè, natuurlijk. Morgen vanaf half drie in de protestantse kerk hier in Zonvoorts... En dan komt hij weer aan, hier is Casebo en I like Chopin. Stanford. Stanford op zaterdag is nog bijen tot aan vijf uur vanmiddag. En zo dadelijk uur twee van dit programma. Met daarin onder meer de evenementenagenda. En heel veel andere onderwerpen. En natuurlijk heel veel kerstmuziek. Deze komt niet meer langs. Want hier is Amy Grant en sleigh ride. Graag tot zo! Just bells jingling, ring ding ding, Come on, it's lovely for a ride together with you. Outside the are calling you Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Giddy up, giddy up, giddy up Let's go, let's look at the show We're riding in a wonderland of snow Giddy up, giddy up, giddy up It's grand, just holding your hand We're riding along with a song of a wintry fairy land Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we We've snuggled close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you, you, you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop.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 GFM dan